En dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn twee mensen opgepakt voor het doodrijden van een vrouw in Schijndel. De vrouw van 79 was rond middernacht haar hondje aan het uitlaten toen ze werd aangereden. Ze stond met haar man op een camping in dezelfde straat. Die man ging na een paar uur zoeken en vond haar lichaam langs de kant van de weg. Deze verslaggever van Omroep Brabant was bij die camping. De eigenaren vertelden me dat ze ondaan zijn, verbijsterd, geschrokken, maar ook woedend. Net als de hele camping. En ze hopen dat de man die de aanrijding deed verantwoordelijkheid neemt en zich meldt. Ja, er zijn nu dus twee mensen opgepakt. Het lijkt erop dat ze zich niet zelf hebben gemeld, maar dat de politie op het spoor is gekomen. Het Amerikaanse minister, ministerie van Justitie heeft bijna elf uur aan beelden vrijgegeven waarop vrijwel niks te zien is. Het gaat om bewakingsbeelden van de celdeur van Jeffrey Epstein. Hij werd veroordeeld voor kindermisbruik en pleegde zelfmoord in zijn cel. Daarna gingen complottheorieën rond van mensen die zeiden dat hij was vermoord om machtige vrienden te beschermen. Om te bewijzen dat dat niet zo is, kan nu iedereen zien dat er niemand bij Epstein in de buurt was rond zijn dood. Als daar minister van Heijem ligt, worden ZZP'ers die minder dan 36 euro per uur verdienen, gezien als vast personeel. Dat staat in een wetsvoorstel van hem. Hij wil daarmee de positie van ZZP'ers verbeteren, zodat ze bijvoorbeeld zwangerschapsverlof kunnen krijgen. Het gaat niet lekker met de Weekkamp, Vroeger bekend van de catalogus volkleding, vol kleding. Inmiddels al een tijdje een webwinkel. Maar die webwinkel loopt niet zo lekker. En daarom verdwijnen er 103 banen, vertelt mijn collega Ruben. Bij de hele Weekkamp groep, waar ook kleertjes.com en zo onder valt. Daar ze werken zo'n 1100 mensen. Die ontslagen die vallen vooral op het hoofdkantoor in Zwolle. En op het kantoor hier aan de andere kant van Hilversum. Waar ze de eigen kledinglijn van Weekkamp ontwerpen.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 Dit is Ervan de Hart van de ANWB. Fielen op de A5 Hoofddorp Amsterdam door de werksmede tussen Afrit IJmuiden en de A10 5 kilometer. En een kwartier vertraging. kwartier vertraging ook op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Badhoevedorp en Afrit AMC 9 kilometer file. A10 de Nieuwe Meer Watergraafsmeer Tussen Afrit Haarlem en Afrit Vonendam 8 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zingen. Nee, toch? Funky Town! Ja, ja, dus. Oké. Okay, nou, dat is Thomas de Jong. Dan weten de luisteraars dat even. Funky Town hoor je de singer van de Aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Een lekker windje hier hè, in de studio van ZFM. En uh, ja, we zijn wel even blij mee. Hè. Een beetje frisse lucht uh, naar binnen pompen. Om het uh, tweede uur willen weer, weer met vol vermogen aan te kunnen. Zeker. Zeker weten. Zeker. Want, wat gaan we allemaal doen? Nou ja, ik heb wat nieuwsberichten. En... Um,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 Station On your favorite station Don't waste a bottle Let's dance in the rain I won't be bothered On this summer En een port met Move, en erachteraan een Carter Heads met de uh, Zammer Day. En de computer had er niet zoveel zin in die plaat. <laughs> maar, ja. ja, geef de computer ja, maar zin Ja, nee, dan. dat is echt waar. Ja. Echt ja, ja, ja. Uh, schuld van jou, nou, computer. Vooruit. Hey, uh, we gaan het hebben over het uh, volgende berichtje wat je uitgekozen hebt uh, voor ons.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 mocht je het anoniem willen doen op 0800-7000. Of gewoon de politie. 0900-8844. Ja. En als je denkt van nou, dat klopt iets niet... dan mag je altijd ook 112 bellen. Inderdaad. En is dus de politie snel ter plekke. Dankjewel Thomas voor dit bericht. Mochten er weer andere nieuwsjes dus binnenkomen... dan hoor je ze als eerste hier op de Zandvoorts Radio ZFM. Met nu Wem trouwens. Wake me up before you go-go. Je -go. hebt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 Dan is dat ook weer geregeld. Dankjewel okay. voor dat bericht, Thomas. Geen probleem. Ja, dus, geen probleem, zei ik. Ik want je money. Ik heb no excuse. I just want you to use me. Take me and abuse me. Ik got no tempels. I make a trade with you. Do anything you want me to. Money talks. Money talks.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 Dirty cash Dirty cash I want them. we Op deze uh, zaterdagmiddag bij uh, ZFM van de Dirty Cash naar de uh, Show Me Love uh, toe. Twee uh, lekkere dansbare plaatjes zo uh, achter elkaar, Thomas. Ja, klopt. Ja, zeker weten. En dan uh, kunnen we nog gaan dansen vanavond ook ergens, bijvoorbeeld. Nou...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 Appie. Appie. En ik was uh, zo'n beetje de enige die uh, gewoon Nederlands sprak. Oh, ja. Ja, ja, ja. ja <laughs> en dat is en dat. weet je wat het met die uh, Duitsers is? Even verhaal vertellen hoor. No. Die blijven altijd midden in de weg stilstaan. Nee. Uh, gewoon, uh, ja. En dat er niemand meer langs kan. Uh, uh, en toen uh, blokkeren ze de hele boel. En dan moet je eerst, met je karretje er doorheen gebeukt. Precies. Ja, ja. naar voren en uh, ja. gaan met die banaan. <laughs> ja, wou <ik> zeggen ook. <laughs> nee, maar uh, ja, dat, uh, dat is wel opvallend. Uh, dus ja, en de Halterstraat is nu ook dicht natuurlijk. Tenminste? Ja, als paaltje er niet uitgericht. <laughs>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 Oké, okay, maar als ah, ja, dat rood is mag je er niet in, nee. <laughs> En Dat heeft, had hij een ook gedaan met de ja, paal. Ik heb geen idee, erop. Ik heb echt geen idee. Okay, nou Misschien ja. moest hij nog even wennen eraan. Zeker. Nou ja, we houden het in de gaten. <laughs> Mocht er uh, meerdere palen nodig zijn, dan uh, horen we dat vanzelf van de gemeente, toch? Ja, als dat is wel. Zeker weten. Nou, wat kunnen we nog meer doen? Nou, uh, ja, ik weet dus niet zeker, want vandaag is het gecanceld. Maar morgen zou het ook nog plaatsvinden. Uh, een extra grote editie van de Ibiza-markt.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 uit Drenthe of oh. andere plaatsen, Utrecht, diverse plaatsen in ieder geval. Nou, dat mooi. de mensen naar de Ibiza-markt toe gaan. Mooi. Zeker weten. Nou, we gaan weer een plaatje draaien. Toch? Wat heb je? Wat heb ik? A billionaire. Oh. Ja, komt ie aan. I wanna be a billionaire, so fucking bad, by all of the things I never had.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 Forget about me, stupid Everywhere I go, I, I have my own theme yeah. oh, every time I close my eyes What you see, what you see, bro I see my name in shining lights uh -huh. All yeah, right uh -huh. yeah, what a, a Different city, every All we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 Nou, kom erop met het geld. Zeker weten. Jullie de Trevi McCoy en uh, Bruno Mars en uh, Bill Yonair. Dat op de zaterdagmiddag uh, bij uh, ZTV. Maar de radio lekker aan, hè, want we uh, hebben nog heel veel info en lekkere muziek uh, voor je. Dat tot aan 5 uur middag. Hier is Cheryl Lee Roth. Mee kijken in de studio van ZFM. live.nl en dan uh, kijk je mee in de studio aan de tolweg 10a. Ja, dan kon je misschien net zien dat uh, Thomas zijn telefoon liet zien met een uh, feestje daarop een oranje ja. feestje. Ja, want vandaag begint, uh, tenminste, dit is al begonnen, maar voor vandaag voor Nederland begint het Vrouwen-EK.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 Een beetje oranje feestje, dat bedoel ik, ja, dat en, was... op het podium. <laughs> de en ze waren nu alweer aan het feesten, ja. Ja, van links, nee, dat... snolle bollekers, he, ja, je snolle bollekers. Het links en rechts. Ja, dat ook. hoort er gewoon bij. <laughs> dus, uh, nou, we gaan, nee, geen snolle draaien, maar wel uh, lotje. Lotje, ja. Hier is uh, de groep uh, uh, met uh, lotje inderdaad. Ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou, dan weet ik het wel. Je me iets te prinsen wil Ja, mijn roots ligt in het zuiden En skip skipak is veel Oh ja, ik weet dat je het goed vindt. Mijn ogen zijn niet schiel Maar ik wil geen man die toch niet skiën wil Want dit gaat beter Shit, die lief voor geen meter Ski nu al kilometer Zoek naar jou En ik zeg één hey, dat is lotje En lotje is vast ik is gebollen in de bergen En ze brengt me kassant First we dance all zingen we een lotje van die studentenband met heel veel namen achter elkaar. Dus vandaar dat ik ze niet allemaal noemde. Hier is Lola Young.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 Feel it.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 Okay. Maar hij is net als Wimbledon uh, volg ik ook af en toe. En uh, ah, basketbal ja. volg ik af en toe. Af En, toe. en uh, ja, dus uh, weinig dingen die ik echt volg. Ja, de, de Formule 1. Ja, okay, nou, en de En de daar hebben we het over. De racerij als zich. En dat komt in de volgende uur ook weer uh, in uh, uh, aanspraak. Ze ja, dus gaan maar. over drie minuten beginnen, Rob. Over drie minuten, ja. Nou ja. We hebben de tv-beelden voor ons.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 Toe de France, de tijd van mijn leven. luister aan mijn radio, de strijd van Joop en Fanny Loopt. Toe de to Frans, de tijd van mijn leven. De mond van toe en op de US, radio tour van 2 tot 6. Ja, hier kan ik helemaal besjokken, jullie komen op jullie thuis ook.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 Van pas niet te verslaan er de gele trui weer aan En Theo Komen zat weer achter op de motor De we te verslaan De Tour de France De tijd van mijn leven Gepluisterd aan hun radio De strijd van Joop en Vanilo. De Tour de France De tijd van mijn leven Dit is ZFM